Voordat Erik goed en wel door had wat er gebeurde, renden alle mieren met een stuk worm naar de keuken. En binnen de kortste keren rook de hele mierenhoop heerlijk naar gebraden vlees. Die avond werd er een groot feestmaal gehouden, ter ere van Erik. De eetzaal was prachtig versierd. Honderden mieren zaten aan een hele lange tafel. Ze hadden allemaal een bordje voor zich met een dampend stukje worm. En omdat het niet zo leuk is om je vriendje op te eten, hadden ze voor Erik iets anders bedacht. Een dubbelgebakken bladluis. Er werd gegeten en gedronken, er werd gelachen en gezongen en er werd heel veel gepraat. Het is misschien onbeleefd, maar als oudste mier zou ik u iets willen vragen waar we allemaal langzamerhand heel nieuwsgierig naar zijn geworden. U bent geen mier, dat zie ik zo wel. Maar zeg, wat bent u wel? Ik ben een mens. Een mens? Oh, een mens? Nou, beste medemieren, laten we proosten op de mens Erik Pinksterblom. Proost! Proost, riepen alle mieren. En Erik stootte zijn glaasje tegen wel duizend andere glaasjes. En keek toen een beetje bedremmeld om zich heen. En plotseling begon hij te huilen. Uh, meneer Pinksterblom, zeg, wat is er aan de hand? Uh, uh, uh, komt het angeltje door? Ik wil zo graag naar huis. Ik, ik, ik hoor hier helemaal niet. Ik, ik loop hier nu al drie weken en ik kan de lijst van de schilderij niet vinden. Ik wil naar mijn vader en mijn moeder. Uh, schilderij? Uh, uh, uh, welke schilderij? Ik wil naar huis toe. Uh, <coughs> beste beste medemieren, stilte... Nou, stil dat toch! Meneer Pinksterblom hier heeft het moeilijk. Meneer Pinksterblom, u, u hoeft niet te zeggen wat er precies aan de hand is, maar misschien kunnen wij helpen. Vijfduizend weten meer dan één, zelfs al is die ene een Pinksterblom. En als er gevochten moet worden, ik stel mijn angel beschikbaar. Alle mieren stonden op en begonnen te zoomen. Dat was hun strijdkreet. Een doordringend gegons uit duizenden kelen. Ze stonden allemaal recht overeind met fonkelende ogen. En wie een angel had, hield hem in de aanslag. En daar klonk plots uit duizend kelen een oorlogslied. Vooruit, vooruit. Zo klinkt nu ons besluit. En nu niet meer langer zijn. Het gaat nu echt gebeuren, kom op en grijp die buik. Vooruit, vooruit, zo klinkt nu ons besluit. Ga nu niet meer langer zuren, het gaat nu echt gebeuren. Kom op en grijp. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, er is nog niks aan de hand. Ik, ik moet alleen de lijst van het schilderij vinden, dat is alles. Meneer Pinkstonblom, wij zullen u helpen. Wij gaan die lijst zoeken en we zullen niet rusten tot we hem gevonden hebben. Jullie gaan mee? Sure, go! Oh, oh dan neem ik jullie mee naar huis. Dan komen jullie logeren. Bij ons thuis is plaats genoeg. Ik zet elke morgen een bak met eten neer, en dan hoeven jullie nooit meer te werken, en als er iemand ziek is, dan bel ik gewoon de dierenarts. Uh, meneer Pinksterblom, uh, u is te vriendelijk. Zeg, uh, denkt u niet, dat het te druk wordt voor uw vader en uw moeder? Nee, dat vinden ze gezellig! Vanaf dat moment was niemand meer te houden. Alle mieren wilden mee. De angels werden geslepen en opgepoetst, en alle ingangen van de mierenhoop werden dichtgemaakt. Op één na. En daardoor trok iedereen de volgende morgen naar buiten. Erik voorop. En achter een man liep een stoep van wel een paar duizend mieren. Het was een prachtige morgen. En het was nog heel stil. Maar daar klonk opeens uit duizend kelen weer het oorlogslied. Hoho! <mics> Trekken, de halen! naar voren! Ha -ha. Het schalde tot ver in de omtrek. En het veroorzaakte een vreselijke paniek onder de insecten. Ze stoven er als een bezetene vandoor. Slakken lieten zich hals over kop uit de grashalm op de grond vallen. Zeg, kunnen jullie niet wat zachter zingen? Iedereen die schrikt zich dood. Dat is juist leuk. Straks wordt dit nog leuker. Vechten, bij te steken, heerlijk! Ja, maar, maar we zouden toch de lijst zoeken? Kijk! Wat is er? Weer een worm! Oh, kom mee! Erik was inmiddels in de achterhoede terechtgekomen. En zag een duizendpoot familie verslagen langs de kant van de weg zitten. De moeder zat tussen de kapotte eierschalen. Ze hebben al. Ze hebben al mijn luifjes opgegeten. En waarom? We hebben toch niks gedaan? Moet u nou eens kijken. Al oh, mijn eieren. En, en toen mijn man er wat van zei, hebben ze zijn kop afgebeten. Kijk, hem nou zitten de stumpen. Is dat nou nodig? Arme man. Ik, ik, ik, ik moet ze tegenhouden. Erik rende iedereen voorbij. Hij had de voorhoede al bijna ingehaald toen iedereen plotseling stil stond. Jullie moeten ophouden. Ik vind het verschrikkelijk. Verschrikkelijk is het. Je een eindje verderop stond een ander mierenleger. Erik kon duidelijk hun scherpe angels zien en hun blinkende schilden. Hun aanvoerder was een reusachtige mier met maar één oog. Hij spuwde minachtend op de grond. Verder gebeurde er lange tijd helemaal niks. Beide legers stonden doodstil tegenover elkaar. Plotseling klonk er een oorverdovend gegons. Hij kreeg een duw opzij. En een duw in zijn rug. En nog een duw de andere kant op. Hij draaide als een tol in het strijdgewoel naar voren. Het was een verschrikkelijk gevecht. Ze rukten elkaar de poten uit het lijf. En beten elkaar de koppen af. Alsof het niets was. Erik begon ook om zich heen te slaan. Bravo, Piks de Blom! Sla erop, grijp ze! Goal! Erik sprong bovenop een grote mier. En rukte de angel uit zijn lijf. Van een andere mier schopte hij met één trap de kop eraf. Een horde mieren deinsde achteruit. Maar Erik stortte zich naar voren. Hij schopte en sloeg wild om zich heen. Plotseling werd hij van achter vastgegrepen. Hij rukte en draaide. Hij zag blinkende schilder, scherpe angels en maaiende poten. Alles begon te draaien. Hij lag op de grond. Naast zijn eigen bed. Hij zag het schilderij van de woelderweij aan de muur. Hij was weer thuis, in zijn eigen kamer. Hij stond op en hij keek naar buiten. Zijn vader stond in de tuin. Die weet natuurlijk niet dat ik weer terug ben. Erik kleedde zich snel aan en sloop de trap af. Op zijn tenen liep hij door de kamer. Zijn vader stond nog steeds in de tuin. Tada! Daar ben ik weer! Ruff! Ruff! Oh joh! Zeg, wat uh, ben jij vrolijk voor morgen, joh! Zeg, doe jij je hemd tussen je broek en uh, help je moeder even met tafeldekken. Erik, wil je op? Erik begreep er niks van. Ze deden net alsof hij niet weg was geweest. Ze gingen gewoon ontbijten alsof er niks was gebeurd. En na het ontbijt moest hij gewoon weer naar school. Daar begonnen ze meteen met een proefwerk over Solms klein insectenboek. Nou, Erik vond de vragen niet moeilijk. Zijn wespen nuttig? Dat kan best, maar ga er niet heen, want je verveelt je er dood. Zijn kakkerlakken schadelijk? Ze zijn heel aardig, alleen een beetje verlegen. Wat eten mieren? Ah, gebakken worm vinden ze heel lekker, met een glaasje douw. Erik was het eerst klaar van iedereen. Maar toen hij zijn blaadje terugkreeg, stond het vol met rode strepen. Wartaal, had zijn juffer in grote letters ondergezet. Hij moest nablijven en hij kreeg een briefje mee. Erik heeft te veel fantasie. Hij leert zijn huiswerk niet, en bij een proefwerk verzint hij de vreemdste antwoorden die nergens op slaan. Erik moet beter zijn best doen, en van insecten weet hij niks. Erik moest een uur eerder naar bed. Hij bleef de hele avond wachten, tot hij weer klein zou worden. Maar het grote wonder gebeurde niet. Die avond niet. En de volgende avond ook niet. Het gebeurde nooit meer.